Uur. Gert Lucht met het journaal. De organisatie van de Dam tot Damloop in Amsterdam waarschuwt deelnemers voor de warmte. Met temperaturen tot 25 graden kunnen de 46.000 hardlopers oververhit raken. Mensen wordt aangeraden lichte kleding te dragen, grote tempowisselingen te vermijden en gebruik te maken van de nieuwe ijsbaden langs de route. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) zegt dat Tanzania weigert gegevens te verstrekken over mogelijke Ebola gevallen. Daardoor wordt het moeilijker de ziekte te bestrijden. In het buurland Congo zijn in een jaar tijd ruim 2000 mensen aan de ziekte bezweken. Begin deze maand overleed een vrouw in Tanzania met symptomen van de ziekte. De WHO heeft berichten ontvangen dat er bij meer mensen in het land symptomen zijn waargenomen. Tanzania houdt zich op de vlakte en zegt dat er nog geen bewezen gevallen van de ziekte zijn aangetroffen. Vlak voor een partijbijeenkomst in Brighton is er ruzie uitgebroken in de Labour-partij van Jeremy Corbyn...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 J'ai d'azur infinie, Feu clair et d'une chanson d'amour, la mère a bercé mon cœur pour la vie. Ses grands roseaux mouillés voyez ces oiseaux blancs et ces maisons rouillées la mer les a bercés le long des golfs clairs et d'une chanson Mooie klanken van Chantal Jean Een prachtige vrouw. Ja. Geboren ik heb ook in 1965. Ongelooflijk. Ja. Um, oh ja, dan vergeet ik het bijna. Nou. Wij zijn ook. Uh, jullie kunnen live met ons chatten vanaf onze eigen site. En dit is op twee manieren te bereiken. ErikMarco.nl of op jazzzandvoort.nl En dan is Jazz Zandvoort met een drie zetten. Dus ErikMarco.nl Of. Uh,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 I mm -hmm.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 Dan hebben we natuurlijk nog de tentoonstelling van de Historic Grand Prix. Dat is geloof ik in het Zandvoort Museum toch? Ja, inderdaad. En uh, die is tot 3 november nog. Dus ach, de hele maand oktober is die ook nog. Dus, uh... Maar Zeker de moeite waard ik in ja, de geweest. Ja, absoluut. Uh, dit wist ik niet. Uh, de originele uh, oktoberfesten komen naar Zandvoort. Okay. Ook georganiseerd door het muziekfestival uh, Zandvoort. Ja. En dat is voor de zevende keer alweer. Zo. Ga mij even niet vragen waar, uh, waar dat is. Ja, nou, het is er... in het centrum, Zandvoort. Het, het is wel leuk hoor. Oh, ja? Ja. Okay. Uh, wat ook leuk is, is het Chanti en Zeeliederen Festival. Is dat vandaag? 29 september is dat. Uh, is week volgende zondag. week van half elf tot half zes. En dat is op vijf locaties: vier in het centrum en één op het strand.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 a dove, but first of all, please let there be love, mm, love, mm, love, let there be love. De klanken van uh, net King Cole met Let There Be Love, wat een heerlijke manier om wakker te worden, Marco. Op de zondagochtend toch? Heerlijk, zonnetje he? schijnt, um, wordt volgens mij een prachtige dag aan zee. Nou, de weersverspellingen zijn onwijs goed. Ja, ik ga dadelijk nog even iets vertellen over de vooruitzichten na het volgende nummer. Oké, okay. um, en zoals u ook van ons gewend bent, gaan we altijd een beetje de Zuid-Amerikaanse Zuid kant op qua jet. Dus we hebben ook nu weer een paar nummertjes uit, uit Midden- en Zuid-Amerika.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 Um, nou, zoals gezegd, de Zuid-Amerikaanse klanken... Ja.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 Iets uh, voor Kerstmis, om precies te zijn, 22 december. Frits Landesberg. Oh, die is goed, ja. Die is goed, hè. De ja. Ja. West Coast Dream Band. Met uh, Celebrating the Music of Terry Gibbs en de Dream Band. Nou, nou. Dat klinkt uh, veelbelovend. Veelbelovend, inderdaad. Dan gaan we al naar 2020, 12 januari. Ak van Rooyen en Jure Stannik. We dus zitten we al na de kerstjongen weer in het nieuwjaar. Ja, ja, ja. Het gaat gaat hard, het uit? Gaat heel hard. Voordat je het weet, zit het al in het voorjaar. Want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 Dit was alweer uh, finale van George Michael en Astrid. Achternaam ben ik ook keer kwijt. Erik, help me heel even. Gilberto. Gilberto, zo'n prachtige naam. Echt en met dank aan Ingrid. Met Ingrid, ja. ja. Ingrid wijst ons elke keer erop. Draai alsjeblieft deze plaat, want ze vinden ja. hem zo vreselijk mooi. Nou. Uh, zo gezegd, we zijn aan het einde van uh, het eerste uur alweer bijna. Ja, Time Flies. Time Flies. Zoals gezegd, uh, u kunt live met ons chatten op uh, erikmarco.nl, jazzzandvoort.nl. Maar u kunt ook tevens naar ons mailen...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 silver hair, a ragged shirt and baggy pants